6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond, criminele afrekening in Diemen. Hoogste rechters in Egypte leggen het werk neer... en ongelukken door hagel in Zeeland. Het weer in de kustgebieden eerst nog kans op een bui. In de rest van het land droog, geleidelijk opklaringen... en vannacht temperaturen rond 0 aan zee... en een graad of 2 onder 0 in het oosten plaatselijk is er kans op mist. Morgen overdag vanuit het westen regen. In het midden- en oosten natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 6 graden. En de dagen daarna blijft het wisselvallig... met soms winterse neerslag en veel wind. In Diemen-Noord is een man in zijn auto doodgeschoten. De Amsterdamse politie over wat er is gebeurd. Rond half negen vanochtend hebben wij het lichaam van een man aangetroffen... in een auto die op de oprit van een woning... aan de Rietzangerweg in Diemen stond geparkeerd... En deze man bleek door meerdere schoten om het leven te zijn gebracht. En kunt u al uh, vertellen wat er aan vooraf is gegaan? Daar doen we op dit moment uh, onderzoek, uh, onderzoek naar. We hebben een team grootschalige opsporingen op deze zaak gezet. Uh, de straat is afgezet en uh, daarnaast zijn we ook nog op zoek naar getuigen. Dus mensen die iets gezien of gehoord hebben, die vragen we zich bij de politie te komen melden. En wat was het voor man? Is het een bekende? Het gaat om een, uh, een 40-jarige man... Uh, zijn naam is uh, Patrick Bispen. Het is inderdaad een uh, bekende van de politie. Denkt u in de richting van een liquidatie? Op dit moment houden we alle scenario's open. En nou is het niet zo lang geleden dat er ook in Batuverdorp uh, iemand om het leven werd gebracht. Weet u al of dit daar iets mee te maken heeft? Ik snap dat u al deze vragen wilt stellen, maar voor ons uh, is dit onderzoek op dit moment uh, het belangrijkste. En uh, op dergelijke vragen kunnen wij uh, gewoon geen antwoord geven. En dat was Maaike Schuring van de politie Amsterdam-Amsterland. Ik praat over door met justitieredacteur Robert Bas. Robert, wie was deze Patrick Brisbane? Nou, het is voor het grote publiek geen bekende naam. Maar voor de politie al heel erg lang. Ik weet dat hij het vorige decennium bijvoorbeeld... was hij een van de verdachten in een uh, grote ecstasyproces in Haarlem. Uh -huh. uh, op vallen detail daarbij was dat tegenstanders... gewoon flink werden afgerost uh, door de bende... Uh, waartoe deze man zou behoren. Ehm... Um, hij, recentelijk is hij nog aangehouden geweest vorig jaar voor de invoer van een grote partij koken in de haven van Antwerpen. En een afwachting van dat proces in België was hij op vrije voeten. En wat zou de achtergrond van, de, van deze li liquidatie kunnen zijn? Ja, Dat is natuurlijk speculeren, maar het is opvallend eh, als je ziet wat de ontwikkelingen de laatste tijd zijn in het criminele milieu... Politie en douane er, hebben de laatste tijd veel grote partijen cocaïne onderschept. En dat leidt altijd tot onrust in het milieu. Uh, zo lijkt er een verband te zijn met de schietpartij vorige week in Bad Hoefendorp. Er zou mm -hmm. ook mogelijk sprake zijn van ruzie over de partijdrugs. Uh, de onderschepte partij van vorig jaar, waar deze man uh, die vanmorgen dood is aangetroffen, bij het zijn, kan ook weer een, een nieuwe ontwikkeling zijn. Uh, recentelijk is er nog een, een, een Amsterdammer in Antwerpen ook geliquideerd. Nou, dat heeft onder andere het waarschijnlijk het geval te maken... met de hele grote partijen die cocaïne onderschept zijn. Want er ontstaat er een, een tekort in het milieu. Mensen gaan elkaar beroven van cocaïne. Ja, en dan kregen dit soort liquidaties. Justitiedirecteur Robert Bas. Het Constitutionele Hof in Egypte... heeft alle werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort. In een verklaring zeggen de rechters dat ze hun werk niet meer kunnen doen... door de psychologische en materiële druk van de islamisten...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 En van de hagel naar de sneeuw. Want in het zuiden van Limburg sneeuwde het vannacht. En die sneeuw bleef ook op een paar plekken liggen. Uh, Willemijn Hubert. Ja. is dit de voorbode van meer? Uh, ja, dat is het wel. Ik denk niet dat we hoeven te verwachten dat we kniehoog in de sneeuw uh, staan. Uh -huh. Maar morgen bijvoorbeeld trekt er opnieuw vanuit het westen gebied met uh, neerslag over. En in het midden en oosten van het land gaat het dan uh, enige tijd sneeuwen. Wat dat nou natte of droge sneeuw is nog wat lastig te zeggen. Maar ik verwacht wel dat de sneeuw in eerste instantie blijft liggen. Ja, en woensdag 5 december. Moet de Sint rekening houden met een wit dak? Nou, ik denk heel wit misschien niet. Maar ja, gladde daken wel. Het wereld blijft erg wisselvallig. En op, op dinsdag na zit er eigenlijk ook elke dag wel wat winterse neerslag in de verwachting. Dus ik zou naast wat strooigoed en cadeautjes ook wat strooisout meenemen. Lijkt me wel verstandig <laughs> voor Sinterklaas. Oké, okay, Willemijn Hubert. Dit is het NOS UL. Martijn van Pik. De Gelderse brandweer en politie zijn uitgerukt naar een huis in Opheusden... waar twee weken geleden een man zwaar gewond raakte door zelfgemaakt vuurwerk. Er is een tip binnengekomen dat er opnieuw vuurwerk in het huis ligt. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt dat nu. Een straat in Opheusden is afgezet en de directe buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De man die twee weken geleden gewond raakte, ligt nog in het ziekenhuis. Door de explosie werd toen een groot gat in het dak geslagen. Oud-minister Zalm van Financiën heeft kritiek op het regeerakkoord van VVD en Partij van de Arbeid. Het kabinet bezuinigt te traag, zei Zalm in het tv-programma Buitenhof. Ja, als je kijkt naar de begrotingsbeleid, ja, dan gaat het toch niet erg hard met het terugbrengen van het financierstekort. Uh, het is ook, uh, je kan er een vraag tegen bezetten of het ook voldoet aan de Brusselse normen. Er is ook al een discussie over in de Kamer geweest. Nou ja, er moet, ze moeten wel nog wat meewind hebben... willen ze kunnen voldoen aan de eisen die Brussel ook stelt. Salm sprak zich ook uit over Griekenland. De oud-minister vindt niet dat er nu al moet worden gesproken... over het kwijtschelden van de schulden. Israël neemt Palestijns belastinggeld in beslag. Het is geld dat is ingehouden op salarissen van Palestijnse werknemers... en inkomsten van Palestijnse bedrijven. Het gaat om in totaal ruim 90 miljoen euro. De maatregel is een nieuwe reactie van Israël... op de hogere Palestijnse status bij de Verenigde Naties. Vorige week kreeg Palestina van de VN de status van een staat die geen lid is. Dat Israël het geld in beslag kan nemen... komt door een ingewikkeld belastingssysteem tussen Israël en de Palestijnen... dat in 1993 werd ingevoerd. Bij een bomaanslag in de Syrische stad Homs zijn 15 doden gevallen. 24 mensen raakten bij de explosie gewond, zegt het Syrische staatspersbureau. De bom was verstopt in een auto die stond geparkeerd bij een moskee... Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie wordt er vandaag opnieuw gevochten in de hoofdstad Damascus. Wijken in het zuiden van de stad zouden worden gebombardeerd en ook een dorp buiten Damascus zou zijn aangevallen. En in de buurt van dat dorp loopt de weg naar het internationale vliegveld van Damascus, waar de laatste dagen hard is gevochten. Het tunnelongeluk van afgelopen nacht in Japan heeft dan zeker vijf mensen het leven gekost. Reddingswerkers hebben in de tunnel hun verkoolde lichamen gevonden. Het dak van de tunnelbuis begaf het vannacht over een lengte van bijna 60 meter. Minstens twee auto's werden bedolven door stukken puin. Daarna ontstond er brand. Twee vrouwen hebben zich uit de getroffen auto's weten te redden. Zij zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Van existentiële vertwijfeling lijkt nogthans geen sprake. Zo begon het eerste groot katholiek dicté vandaag. De katholieke omroep RKK organiseerde dit dicté... geschreven door Dezanne van Brederode. En Bert Jansen, u bent de winnaar, hè? Ja, dat was ik inderdaad. Ik kan niet ontkennen. Gefeliciteerd. Dank u wel. Bent u zo goed thuis in het katholicisme? Nou, ik ben vooral goed thuis in uh, termen en ik ben geïnteresseerd in het geestelijk leven. Mm -hmm. En uh, bovendien um, ja, lees ik toch wel al bijna mijn hele leven dagelijks 10 minuten in het woordenboek. Ach. Waardoor uh, woorden geen verrassing meer zijn voor, uh, voor mij. Dat is uw hobby? Ja, het Th is een bizarre hobby, maar het, uh, ja, wel een mijn hobby. Ja. En zou u een stuk uh, uit dat uh, katholiek dictee voor ons kunnen voorlezen? Nou, ja, ik heb dat hier bij mij. En laat ik dan uh, een van de, negen, van de tien zinnen en uh -huh. de negen voorlezen. Uh, een retraiteklooster zou soelaars bieden. Zeker als hij zich daar, omringd door hoogbejaarde monniken en een enkele ongeschoeide karmeliet, kon bekwamen in secure restauratie van monstranse reliekhouders, crucifixen, iconen en kazuifels. Of van de calligrafie in Byzantijnse getijdenboeken. Zo. En er dat, was er eentje. En dat, dat had u helemaal foutloos gedaan, of niet? Ja, ik had deze helemaal foutloos. Ik had inderdaad geen foutloos dicté. Ik had in het allerlaatste woordje, en dat is een woordje... Ja, dat schrijft mijn buurmeisje van Negen nog goed. Eh, triom triomferen, daar had ik kennelijk gespookt in het, woord, eh, het Engelse woord door mijn hoofd. Want daar had ik van triomferen triomferen gemaakt. Dus op Van ging ik toch nog de mist in met een woordje. Ja, en bent u zelf katholiek? Nee, ik ben zelf... Ik sta in een heel andere traditie. Ik oh. ben zelf uh, van protestants uh, christelijke huizen. Uh, dus ja, ik, ik was eigenlijk... Nou ja, vroeger dachten wij dan... Dan ben je in het hol van de leeuw... Als je als protestant in een uh, katholieke omgeving komt. Maar ik moet zeggen, het was een uh, warm bad... En allemaal hele aardige mensen. En ja, het is natuurlijk leuk dat je gewonnen hebt. Maar uh, vooral de... De, de hele ambiance en het mooie ja, dat is voor mij toch wel een uh, grote vreugde. Goed, nou, dank voor uw reactie. Bert Jansen, de winnaar van het uh, katholiek dictee. Graag gedaan, dag. In de Eredivisie kan Vitesse op gelijke hoogte komen met koploper Twente. Gaat dat lukken, Ragnar Niemeijer? Misschien 8,5 minuut voor tijd. Het is 3-0, daarvoor moet het 4-0 worden. Ik denk dat als een 4-0 een duur Zwitsers horloge zou opleveren voor deze spelers... dat hij er al lang en breed had ingelegen. Maar ik mis een beetje de echte drang om het waar te maken... om die eerste plaats in de competitie te pakken van FC Twente. Havenaar zojuist nog vrij, terwijl we wachten op een vrije trap... die Roda mag nemen in de as van het veld. Op de eigen helft na nou een trap op Danilo de middenvelder... Maar Havenaar voor langs zien schieten. Reis een keertje bij de goal, maar ook niet echt trefzeker. En, uh, het zou moeten kunnen, maar het is nog niet zo ver. Daar is aan de rechterkant De Lorge voor Roda. En dan Danilo is weer opgestaan in de middencirkel. Nog één moment gezien van De Lorge. Weggestuurd richting Veldhuizen. Een hoge lange bal. De doelman van Vitesse zat er volledig naast. En De Lorge die dacht te scoren. Dacht de 3-1 te maken, maar op de doellijn werd gered bij Vitesse. Daar is weer De Lorge de overname van Van Anholz. Nee, die levert het, ook weer in. het zou moeten kunnen, het zou een stunt zijn. Bijna halverwege de competitie komt het dan zover dat Vitesse bovenaan staat. Het is 3-0, 7,5 minuut nog. Zij, naar Niemeijer. En de andere wedstrijden van vanmiddag, daar heb ik de uitslagen van. Utrecht won met 2-1 van AZ. Groningen was met 2-0 te sterk voor Heraklis Almelo. En eerder op de middag werd NEC-NAC 1-1. De Nederlandse handbalsters hebben de eerste stap richting deelname aan het WK in 2013 gezet. Oranje won het kwalificatietoernooi in Eigen land. Vanmiddag werd Oostenrijk met 30-18 verslagen. Daardoor doet Nederland mee aan de play-offs voor het WK. De ploeg wil weer meedoen aan grote toernooien en dat is iets wat de afgelopen jaren niet lukte. Oranje liep op het nippertje de Olympische Spelen in Londen mis en het EK in Eigen land moest worden teruggegeven door de bond vanwege financiële problemen. Volgens speelster Danique Snelder heeft haar ploeg iets recht te zetten. Ja, misschien wel, maar misschien ook om de wereld te laten zien... dat het onterecht is dat wij als ploeg daarvoor worden gestraft. Dat, eh, omdat je dus geen geld hebt, moet je een, een toernooi teruggeven. Dat is rot. Eh, net niet halen van de Olympische Spelen is natuurlijk ook online rot. Maar dat had met de prestatie te maken. Maar wij willen gewoon aan de wereld laten zien, dit hoort niet. Wij horen erbij, wij willen erbij, we hebben die kwaliteit om erbij te zijn. Dus wij zetten er alles aan om in Rio wel erbij te zijn. De playoffs worden in juni volgend jaar gespeeld. Dat is verkeersinformatie. Bij de ANWB Dennis Mooij. Goedenavond. In Zeeland één viel op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom. Bij Goes zijn er eerder vanmiddag een aantal ongelukken gebeurd in beide richtingen. Nou, vanuit Vlissingen loopt het dus nog vast tussen arnhem Muiden en Heinkensan. 2 kilometer. De rechterrijstrook is ook eens dicht. En tot besluit de hoofdpunten van het nieuws. In Diemen is een bekende van de politie in zijn auto doodgeschoten... Israël neemt Palestijns belastinggeld in beslag. En het constitutionele hof in Egypte... heeft alle werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort. Dit was het NOS Journaal, zometeen op deze zender. De VPRO met studio Itzerda. Ik ben vader van Nederlandse kinderen, zoon van Tsjechische ouders... buurman van Italiaanse boeren. En ik lees 360 magazine.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 De tijdmachine. Mm -hmm. In het jaar. In 2012 dreigt de wereldbevolking ten onder te gaan aan verveling, privatisering en desinformatie. Het Europees parlement. Openbare media zenden alleen nog reclames uit, Gratis. afgewisseld met overheidsmededelingen en zendtijd voor politieke partijen. Hoe meer stem we, hoe beter. Geheim agent en tijdreiziger Martin Minkema keert met behulp van zijn tijdmachine terug naar het begin van de 21ste eeuw in een poging te onderzoeken... Hoe en waarom de publieke omroep toen... is vernietigd door duistere, kwaadwillende krachten. Achtervolgd en belaagd door zwaar bewapende economen... en de infotainmentmafia... weet agent Minkema zich te verschansen... bij een kleine zendgemachtigde in koud kikkerland. Door zich voor te doen... Als presentator van een traag radioprogramma met de naam Studio, Studio Itzara. Ik ben uw gast, heer Martin Ik... Inmiddels is ook de politie op zoek naar onze held. Zijn DNA is aangetroffen op een oud lijk uit de kast in de kantine van het hoge commissariaat voor de media. Kijk u even met me mee. De tijd dringt. Nog maar luttele weken. En de destructie van de publieke omroep zal zijn aanvang nemen. Wilt u afval, Luistert u naar aflevering 80. Surprises en verrassingen. Ja, daar hoort je van op, hè? Inderdaad, ik zat hier in de curve maar helaas... ik kan u alleen nog maar uitpakken... opheid van zaken geven. De situatie, luisteraar, de situa situatie is uh, nijpend. Door bekrompen eigenbelang gaat Europa naar de knoppen. Al die zinten. Dus ik zou zeggen, pak eens een boek... Ga ze wat goeds lezen. Of luister naar dit mooie programma. Want studio Itzada roeit tegen de stroom in... op zoek naar de bron van wat ons menselijk maakt. Namelijk verhalen. En het delen van die verhalen met anderen. In alle bescheidenheid, hoor. Goed, ditmaal bij Itzada dus over verrassingen en surprises. Zo aan de vooravond van Sinterklaas. Dat trouwens dit jaar, was ik net, wordt gevierd door... Ongeveer 50% van de mensen tegen 65% vorig jaar. Uh, voor mij liggen een aantal ingepakte verhalen. En ik neem de eerste van het stapeltje. Kees en Jannie uit Heukelem, die woonden naast een wei met 30 koeien. Heerlijk. Grote tuin ook, zwembadje. Maar op een dag zag Jannie iets geks onder het plastic zeil dat over het zwembad was gespannen. En het bewoog. Bij ons op het dok. Terrepet, we staan klaar. Dus ik loop hier ook. Ik hoor allemaal klapperen en ik zie dat water groen. Er staat zand, dat lag er halverwege en opeens komt er een grote koeienkop onder. Zodoende. Mevrouw, gelukkig dat ze achter kwam. En <laughs> dan zat hij misschien nou nog een vongen. <laughs> het was net de laatste warme dag. We zouden s'avonds nog gaan zwemmen, maar het hoefde nou niet meer. Want de koe was ons voor. <laughs> dus dat water was echt zo groen als gras. <laughs> Ik ben Jannie van de Heuvel. Mevrouw Janny van de Heuvel. Ik ben Kees van de Heuvel. Nou, een uur of vijf. Ik denk, nou, voordat ik het eten opgezet heb, ga ik even de was afhalen. Klopt naar achteren en ik kom van een halve weken de schuur. en denk, joh, wat gaat dat zijn? Want dan zwemt het zo te keer. denk, het waardig helemaal niet. Ik nog een stukje verder en dan kom opeens, aan het eind van het zwembad, komt er opeens een grote koeienkop over het zeil uit. Dus, nou, daar sta je. Eh, waar moet ik nu? Ik zeg, ik ga mijn man bellen. Dus ik bel hem op, en zeg, ja, je moet onmiddellijk naar huis komen. Zeg, want er zit een koe in het zwembad. Ik, zeg, oh, ik dacht dat ze de gek uit de stak. Hij zegt ja, je hebt er zeker te veel... Zeg, een beetje te veel gedronken of zo. <laughs> dus ja, ik nog niet geraakt op de Ik zei, toen zei de jongens op het werk, ik zou maar naar huis gaan, want jouw vrouw belt nooit. Dus ze zal best wel los zijn. En die kwam hier de hoek om met een auto en daar zat hij. In het zwembad. <laughs> zijn rondjes zwemmen. En af toen kwam hij bij het trapje mogen, stond hij met zijn voorpoten op het trapje. Touw hebben we hem omgedaan. Toen naar de zwemtrap getrokken. Had mijn vader bijna hem eruit. Maar ja, de achterste poten kon hij niet op die trekjes krijgen. En ja, dan ging die maar weer terug. Die trap was sterk had. Maar ja, uh, ging niet. Maar toen, ik zeg ik had uh, één en twee bellen. Nou, dan moest ik ook al twee keer mijn naam zeggen en mijn telefoonnummer. Want die dochter belt erin, anders stek ik de gek ermee. Ik zeg, nee, het is paniek. Ik zeg, ermee verzuipt hij. Nou, toen werd ik met de brandweerdeur verbonden en twee tellen. En de brandweer die rukte eruit. Die kwamen hier ook om de hoek rijden. De brandweer die hebben het pad half leeg gepompt. Hebben ze singles eronder heen gedaan. En toen heb ik mijn buurman geroepen. Ik zeg, iemand uh, een kraantje bij mijn andere buurman halen. Dan kunnen we dat ding eruit beuren. En inmiddels was de boer gekomen en die had hem weer meegenomen. En die heeft hem hier naast het weiland gedouwd weer. Wat ook wel niet vandaan. We zo over de slot gekomen. En er liep er nog meer geluk. Die maar alleen kwam. Zelf. Ja, naast, er liepen nog tien koeien daar. Ja, dat was natuurlijk ook warm weer geweest. Slootje half verdroogd, dus daar ja. makkelijk eromheen gekomen. We hebben het helemaal schoon gemaakt, want ja, die, die koe zijn ontlasting uit die allemaal laten gaan. Dat water was zo vies, hebben ze eruit gepompt en nieuw water erin. Dus wij konden zelfs niet meer zwemmen. Want toen is het ja, opnieuw volmond laten laten lopen. Maar één ding, de koe was netjes schoon. Ja, die was gewassen. Die was echt gewassen, ja, ja. Stemmen. Ja, want ja, en toch wel, is het eh, water is echt schoon, hoor zeiden dus. ze? en nu nou uh, zijn we niet meer in het water geweest. En nou zijn we niet meer in het Het was wel een grote verrassing. Ja, ja dat, denk, dat ik denk, denk ik ook wel, ja. Ja, zeg dan wel. En een volk. Gelijk stond er al een filmpje op YouTube. En ja, en dan ben je opgebeld en dan begonnen ze te loeien... en ze koeien aan de telefoon. Dus <lacht> <lacht> <lacht> het, het was wel een wereld, Niels. Echt geschrokken ben ik niet. Niet dat ik zeg, oh, of in paniek. dat helemaal niet, maar gewoon verbaasd was ik denk, joh, een koeien eh, Wat hij nou eens in een zwemmen nodig had, ik begrijp het nu nog niet. Wie is daar, hè? Ja, u luistert, naar, ah, u luistert naar Studio Itzada... waarin zojuist de primeur van de carnavalskraker 2013... dadelijk nog veel meer verrassingen surprises bij Itzada. Maar nu eerst over tot de orde van de sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Het is voetbal Vitesse Rode JC vanuit Arnhem, Ragnar Niemeijer... De grote vraag is natuurlijk: is Vitesse de nieuwe koploper van de eredivisie of is het het niet? Het duel is afgelopen en Vitesse oh. is dat niet. Geen verrassingen want... dus. Nou ja, wel verrassend dat Vitesse inmiddels naast Trent is gekomen na die 3-0 tegen Roda bovenaan de ranglijst. Rassing, ja. Dat dan weer wel een verrassing ja. misschien ja. toch? Misschien ook niet, want de landstitel is dit seizoen natuurlijk aangekondigd. Jon komt er niet aan, maar één doelpunt tekort en ik heb stiekem het gevoel dat Fred Rutte dat helemaal niet zo'n probleem vindt. De coach van Vitesse, want die heeft de hele wedstrijd rustig op de bank gezeten, is gekeken. En ik heb hem nooit de indruk zien maken dat die vierde goal er per se in moest bij zijn ploeg. Vitesse had het bij Rust al beslist. Het was 2-0 op dat moment. En Reis maakte 3-0 van na een uur spelen ruim. En toen uh, hebben we zitten wachten met z'n allen op die vierde goal. Die is niet gekomen. Vitesse wel naast Twente. Roda blijft in de problemen onderin. En ja, of die grote verrassing er aan het einde van het seizoen komt. Een landstitel voor Vitesse. Dat weten we over, wat is het? Uh, 19 speelrondes in totaal. Dank Ragnar Niemeyer, Vanuit Arnhem. Goed. En dan, ja, dan gaan we nu naar iets luisteren. Ik weet zelf niet wat het gaat worden. Het gaat heten van de politie moet je... Wat gebeurt hier nou? Er komt, er komt iemand binnen hier. We hebben een gast. We hebben een gast. Verrassing. Een, dat is een verrassing, voor de, een verrassing voor de presentator. En ik dacht, waar blijft dat item nou? Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Dit is een nou, Loes. Uh, ja, Marten Minkma, u bent? Loes ten Brink. Loes ten Brink. En u heeft iets... Uh, u heeft uh, iets meegenomen. U haalt iets uit uh, bolletjes plastic. Een. Wat is het? lijkt er eens schilderij. Wat is dit? Het. Oh! Het is schitterend. Het is een. Uh, herken je een... dit, Martin? Even kijken, herken ik het. Oh jee. Ik moet het herkennen. Uh, even kijken hoor. Uh, Loes en Brink, namen overlijden. Dat moet je even uitleggen. Gaat u even zitten. Ga Gaat u even zitten, want het is, het is, ik zie een landschap. Wat, het is een, wat, wat, wat voor techniek is dat? Laat ik eerst even vragen. Landschap van een, een aquarel. Um, uh, landschap met een boerderij. Uh, uh, ja, maar wat, wat, wat, wat die Op tekst? Gaat u even bij de microfoon misschien even iets? Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Op de voorgrond ziet u een strek dan. Ja. Die steekt uit in de lek. Ja. Aan de overkant van het water ziet u een boerderij ja. en een boom. Het is de overkant van de lek bij Lopik. En oh. het is geschilderd door een meneer die al lang is overleden. Die heet Bertus Jonkers. Ach, oh, ja... Nou kijk, ik, ik vind inderdaad heel, is dat Bertus Jonkers? Ja, Bertus Jonkers, die heb ik, die heb ik, uh, die heb ik ooit geïnterviewd ja, in de jaren negentig. Bijzondere, hele bijzondere kunstenaar. En um, uh, ik heb u misschien een keertje gebeld ook, hè? dat zou kunnen. Zullen we hier zo op terugkomen? Ja, ja ja, ja, ja. Starten, nou, nu, Laten we u eens aan wennen. Starten we even een plaatje. Dat is een goed idee. Dat kan we eventjes, ik, moet even, ik moet eventjes uh, anders op een rijtje krijgen weer. Moment hoor, plaatje graag het water geelt en spiegelt zich de eerste zon het water lacht bespat een heer de pantalon het water speelt lauw schuim spat op een bruine huid het water vlucht een dorp moet zijn huizen uit het water wacht en in het noorden barst het veld het water dreigt bewaking is al ingesteld we vechten en omhelzen je vijand is je vriend, hij kan zo lief onschuldig zijn en soms zo niets ontzins. Het water jankt met tranen striemend uit het westen, het water beukt, een land verschampt zich in zijn vesten. Het water brult, maar het mag nooit meer binnen. Het water vecht, maar het mag nooit meer winnen. en vechten en hohelzen. Je vijand is je vriend. Hij kan zo lief onschuldig zijn. En soms zo niets ontziens. Ja, bevecht hem en omhelzen. Je vijand is je vriend. Hij kan zo lief onschuldig zijn. En soms zo niets ontziens. Hij vecht, maar hij mag nooit meer winnen. Ja, dit is echt. Uh... Dus, dit, dit is heel, heel bijzonder. We hebben een uitzending uh, over verrassingen. En de presentator, dat ben ik... Die wordt, ik word uh, verrast door een, een verrassingsgast. Loes ten Brink. En u woont in, in Heeselt, klopt dat? Dat klopt. Ja, want ik heb een keer contact met u gehad. En uh, ik zocht namelijk in een, uh, een heel mooi werkje... wat ik een keer gezien had van Bertus Jonkers. Uh, in het... In het, uh, ja, in het uh, Huis waar hij verbleef op het eind van zijn leven en ik wist niet meer. Ja, ik wou het gewoon nog een keer terugzien. En toen zei u, Nou, dat heb ik niet, maar ik heb wel iets anders. En toen, nou, u heeft het meegenomen dat werk. Het is schitterend. Um, uh, u bent zelf ook kunstenaar, hè? Ja, ik schilder. Dat ja. klopt. Ja. ja, ja, ja. En uh, kunt u iets zeggen over het contact van Bert Janszoon? Een heel bijzondere kunstenaar was dat, hè? Het is een... um, ja. Um... Ik woonde in de binnenstad van Utrecht. En Bertus Jonkers woonde op enige afstand aan de andere kant van het centrum... ook in de binnenstad van Utrecht. En ik heb hem de eerste keer uh, gezien op de toenmalige kunstmarkt op het Janskerkhof. Ja. Daar had hij een kraam met uh, um, etjes ingelijst op een hele bijzondere manier. En ik was zeer geïnteresseerd door die hele mooie lijstjes die hij gemaakt had... Dus daar schei ik ook iets van. Van goh meneer, wat heeft ja. u mooie lijstjes. Toen reageerde die zo van... Ja, um, dat is een belediging voor mij wat u zegt, mevrouw. Want u moet het over het etje hebben. En ja. niet over het lijstje. <laughs> ja. En toen schoot hij heel erg in de lach. Maar hij zei... Je hebt wel gelijk hoor, die lijstjes die heb ik ook gemaakt. Ja, hij maakt alles zelf. Jongens, ja. ja. Utrechtse u kunstenaar. En zijn werk. Ik zal het even trouwens even laten richten op de camera. Want je kunt hier. Op internet kun je, je meekijken in deze studio, bij Radio 1. Hou ik hem goed eigenlijk zo? Houd ik hem goed? Een, beetje, een beetje zo? Een beetje. Nou, okay, goed, ik, <lacht> ik weet niet welke camera het is hier waar, waar ik nu moet richten. In ieder geval, um, uh, uh, zijn werk kenmerkt zich door. Als je naar kijkt, het komt rechtstreeks binnen in, het, uh, in de ziel, zullen maar zeggen. Vind ik. Ik heb een, ik heb een heel ja. klein musje van hem. Nou, die musje ja. zit te bibberen, lijkt het wel. Maar het ja. doet hij al jaren. Ja. Ja. Dus zo heeft hij me leren kennen. En je hebt ook een paar werken van hem in de huis, begrijp ik. Waaronder deze. Heel hij is film. sinds die tijd met enige regelmaat um, langsgekomen... Hij had af en toe uh, behoefte aan, aan gezelschap en uh, verzorging, eten, uh, een beetje aandacht. En dat gebeurde dan uh, eens in een maand zo ongeveer. Ja, ja, ja. En, uh, in de loop der jaren bleek dat hij daar een aantal adressen voor uh, geregeld had. Dat hij bij mensen eventjes op verhaal kon komen en even kon praten en eten en uh, gewoon in het gezin meedraaien. Dus op die basis yes. kwam hij twintig jaar lang zo eens in een maand uh, een avondje eten. Want hij was, was, was alleen, hij was alleen de laatste ja, ja, tien, klopt. jaar van zijn leven ja, ook. Ja. En um, uh, ja, ik heb hem toen ontmoet. ik weet eigenlijk niet precies hoe het precies zat. Maar ik dacht, dat is zo mooi, zo bijzonder. En um, ik stelde af en toe wat domme vragen en dan reageerde hij heel, behoorlijk boordekorsendig. Maar hij gooide me er niet uit. Hij bleef toch wel okay, antwoorden, dat okay, vond ik ook. Oké, oké. Dat was een beetje zijn uh, tactiek ook, om mensen oh, ja. een beetje te prikkelen. Ah oh, ja. Heel lang heeft hij een soort in het centraal museum in Utrecht, in Utrecht heeft, hij, ja. een, heeft hij een soort uh, droomstad of een soort eigen stad ja. heeft hij daar uh, ja. uh, uh, bij elkaar gebouwd met soort blokken, ja. Niet hij, in een zaal. Hij was um, um, filosofisch uh, georiënteerd. Hij Had uh, een yoga leraar die hem ook uh, veel inspiratie bood. Had nog een uh, vriendin, filosofen die ook um, zeer betrokken en begaan was met hem. En met die inspiratie op de achtergrond... heeft hij op een gegeven moment... Uh, een uh, knutselwerkje van mijn zonen uh, bewonderd. Er ja. was een hele vakantie op de Schelling. Een week lang regen geweest. En ze hadden in zo'n klein tentje gezeten met z'n tweetjes. Zo een jaar of negen waren ze. En hadden ze van een uh, kartonnen... Um, een kartonnetje onderuit een fruitdoosje, uh, plattegrond gemaakt en daarop van bloknootvelletjes een stadje gebouwd. Dus getekend, geknipt en versierd. En dat was de bebouwing van het eiland Grient. He, Grient is een mm -hmm, onbe onbebouwd ja. eiland in de Waddenzee, maar zij hadden dat dus bebouwd. En er was ook een mooie vuurtoren op en autootjes eromheen. En ik had dat heel voorzichtig meegenomen in een hele grote opgeblazen vuilniszak. Ik was dat thuisgekomen en toen Bertus kwam zei hij: oh, wat heb je daar wat mooi en mag ik het lenen? Dus hij heeft dat een tijd meegenomen naar huis, goed bestudeerd en toen is zij die huisjes gaan maken. Toen is hij mee begonnen. Maar die, he, die hebben toen wel een hele andere betekenis gekregen, maar het heeft hem geïnspireerd om uh, het ruimtelijk te gaan maken. Dus wat uw kinderen hebben gemaakt? Ja. Ach. Ja. En, en, en, maar wat er van zijn filosofie weer naar achter. het ging ook over een soort, een soort stad waar alles zo samenkomen. Een soort vrede, vredestad. Ja, zeg maar. hij had de, de, de betekenis die hij daar gaf... die ontleende die toch weer aan zijn uh, uh, boeddhistische inspiratiebronnen. En uh, hm. ja, dat had toch een hele... Uh, meer voor, voor de vrede, hè? had hij dat uh, ja, gemaakt. Ja. Bertus is, uh, ik geloof, midden zeventig geworden. Is, nee, tachtig. Uh, Totdat ja. Hij is eind jaren negentig overleden. Ja, klopt. Um, dus u heeft tot, tot, tot zijn dood contact met hem gehad. Wat u hier heeft meegemaakt, het is zo erg mooi. Het is echt een heel mooi aquarel. Het is, het, het is, een, het, het is een, een, een landschap en je kijkt zo helemaal die diepte in. Um, ja. Die boerderij, dat was ja. de boerderij waar de schoonouders van Bertus woonden. Hebben gewoond. Hij is getrouwd geweest met uh, Heiltje. Mm -hmm. Ze hebben in de Schalkwijkstraat gewoond in Utrecht. Ja. En op een gegeven moment is het niet goed gegaan met Heiltje. Is ze opgenomen in de Willem-Arns. Ja. Maar hij heeft nog wel dat schilderij heel lang bewaard. Dat had hij gemaakt aan uh, de overkant bij loop ik met uitzicht op die boerderij... Dan dus, moet hij veel geweest zijn ook. Dus het, het, het zit ook helemaal. In zijn hele geschiedenis zit er ook weer ja. in. Die, dat, dat, dat ja. Maar kijk, ik bel je op over een, een, een ander, heel, heel dun aquareltje, zeg maar. Ja. Dat is het niet, het is heel erg mooi. Uh, ik weet nog steeds niet waar dat een is. Dat is ook een soort, ja, een, soort, uh, soort, een soort. Je kijkt over duinen heen naar een soort duinachtig landschap. Kijk je naar, misschien zijn het wel uiterwaarden. Dat maakt een groot verschil. <laughs> dat maakt een groot verschil, ja, absoluut. Maar ik kan me niet meer zo goed herinneren. Ik weet erin dat een enorme indruk op me maakt. Dat ik het zag. En ja, soms zie je iets en weet je niet waarom het zo'n indruk maakt. Dat, maar dat, dat, dat, dat komt helemaal direct binnen. En het hoeft dus. Het kan met een paar grassprieten. Dat was het. Nou, heeft u dat ook? Uh, toen... toen... Hij in het verzorgingshuis ging wonen, het In Utrecht was dat Dat zo. was een hele grote beslissing, want het ja. wilde die neffen nooit. En toch is het zover gekomen dat hij het toch goed vond. Toen heeft hij op advies van Maria ook een paar mooie aquarellen van hemzelf. Ja. Ja. Ja. Maria Kooiman. Oké, okay. ja. ja? Uh, twee aquarellen van zichzelf in laten lijsten en als uh, wandversiering in dat kamertje gehangen om het eigen te maken. Hij had ook met haar mooie stoeltjes uitgezocht en een mooie leunstoel en, hè, om het een beetje bewoonbaar te maken op zijn manier. En ik herinner mij dat er dus van dit formaat nog eentje is en op de voorgrond was daar een strekdamma groter ja. dan dit, ja. met uh, begroeiing. En er waren een paar bootjes op. Mm -hmm. En van die twee wilde hij maar eentje geven. Misschien uit onvrede, omdat hij toch uh, eigenlijk uh, moeite had... met die beslissing om daar te gaan wonen. En toen heb ik dat geweigerd. Ik zeg van, nee, ik, ik, ik vind hem heel mooi, maar ik wil hem niet. Hè, toen heeft hij dat erop geschreven. Dat is voor na mijn overlijden voor Loest en Ach, dat is, dat, dat En ik herinner mij van die ja. andere dat daar ook die begroeiing op zat. Maar dit maar dan uitvergroot. Ja, ja, ja, ja. Ja. En eh, inspireert u uh, uw eigen werk? Wat, wat, wat, wat maakt u zelf voor soort? Ja, rivierlandschap. Ja. Ook rivierlandschap. En, en zeegezichten en ja. duinen, ja. Ja, ja. En dit heeft u... Hier kijkt u vaak naar, dit, dit werk, neem ik aan. Voor... Af, en Af en toe, ja. En, ja. en, en, en als, als u... He, als u zelf aan het werk bent, He, en u, kijk, ja. dat, ik denk dat wer, het werk van Bertus, wat heeft hij erin gestopt eigenlijk? En nu voor één keer vind ik het jammer dat ik niet even een goed beeld heb kunnen laten zien. Ik, ik ben dol op radio, dat is mijn vak, maar dit zou je even moeten bekijken eigenlijk als luisteraar. Want, nou, ja. ik zie daarin het hele voorzichtige, zorgvuldige wat Bertus had. Hè, net lang doorgaan tot het naar zijn zin is. Maar dan heel voorzichtig, is heel zuinig opgebouwd. En daarmee is het toch ook een, een echte schilder om dat zo te doen. Dus niet dat je zegt van het is een aquarel of zo. Maar het is echt geschilderd. Mm -hmm. ja. En van de andere kant heb ik dan meteen de reactie van... Het is aquarel, had hij maar echte verf gebruikt. Oh, <lacht> nou, okay, het is ju ju juist wat oh. een aquarel is. Ja, vind je dat? Ja, ja, oh. ja. ja, ja. Oh. Waarom dan? Ja, ja. Ja, ik ben gestopt met aquareleren... omdat ik het jou wat steviger wilde Stevig, hebben. Maar juist hij is dat dus eilen. heel dat eilen wat hij erin oh. heeft. Ja, dat is wel heel bijzonder. Maar dat is toch, ja. was hij ook een beetje, vond ik. Het was een beetje, ik heb hem natuurlijk heel Droomere. breekbaar meegemaakt. Hij was Droomere. heel breekbaar in de laatste ja. Ja. Zeg, wat Zeg, heeft u nog heeft een mapje mee? Wat was er al, uh, nou, zit er Nou, Ik heb een mapje? zoektocht gemaakt via de e-mail. Ik heb uh, eerst aan Daan gevraagd. Ik zeg, Daan, Daan? van Beek... Daan van Beek beheert de collectie oh, okay. van Bertus. Hij ja, ja. is ja. een uh, um, uh, grafisch designer uit ja. Utrecht. Mag ik het zo zeggen? Ja hoor. Ja. Nou, Daan zegt die andere... Uh, dat tweede, dat met die bootjes... dat is bij Douwe. Nou, Dat is dan meteen dan de volgende Douwe. Timersma is de yoga-leraar van Bertus oh. geweest. En... Het moeilijk is dat Douwe Tiemensma op het ogenblik ernstig ziek is en zijn mm. uh, alle contact met de buitenwereld nu heeft gestopt. Dus ik kan hem niet even bellen om te vragen van uh, Douwe uh, nee. misschien. Nee. Dat... Nee. Ja, nou. Nee. Dus dat loopt eventjes stop. Toen vertelde ik het verhaal aan Maria Koijman. Dus, dit is de tweede filosoof uit het kringetje. Douwe okay. was de eerste okay. en Maria de tweede. Ja. Maria. Maria zei, van een schilderij met uh, sprietjes op de voorgrond en begroeiing. Ja, um, ja ik herinner me zo eentje. Hm? Ook met duinen. En Daan had ook gezegd dat je geschreven had met duinen. Ja, je ja, hebt ja, Daan ja, ja, ja, een andere tekst ja. geschreven dan mij. Hm. En oh. Zowel Maria als Daan <laughs> zeiden van... Mee? Oh, dat is van die serie van Tessel. Nou, die, ah. die moet bij Rien Goené zijn. Nee. Dus. Toen heeft Daan Rien Goené bezocht... Die zit intussen, Ach, ja? in, ook in het Bartholomeus, ziek. Rien Goene heeft zijn dochter gevraagd, Yvette, kijk eens in mijn atelier... of je het schilderij kunt vinden, volgens mij moet het daar zijn. Met duinen. Dus, nou, het, is misschien, het hangt er misschien nog steeds in het Bartholomeus, ja. uh, in, in, in Utrecht. In, in het atelier, oh. in het atelier van Rien Goene moet je wezen. Nou, dat dat, dat daar, daar ga ik zeker op bezoeken als ik het nog een keer mag zien. Zo zou fantastisch zijn. M mevrouw de Brink. Moes um, de Brink, pardon. <laughs> uh, ontzettend bedankt voor de komst. Uh, ja, ook, oh, daar krijg ik wat. Je mag wat het, een oh, mapje bedankt. houden met bedankt. alle tips. oh geweldig. Administratie ja, merci, dat is ontzettend ja. aardig voor u. Wat een verrassing. Dit is echt een verrassing. Ongelooflijke okay. verrassing. Dank u wel. Um, ik, ik ga eventjes, uh, ik ga je straks even uh, de hand geven. Ik ga je even het volgende aankondigen. Um, ja, uh, deze week geven mensen elkaar heel veel uh, cadeautjes. zit de studio iets daar, gaat over verrassingen. Maar de echte verrassingen, de onvervalste wat overkomen nu-ervaringen. Uh, die overkomen je, je natuurlijk niet op Sinterklaasavond. Nee, die zitten in het echte leven. Zoals nu bijvoorbeeld. Ik vroeg op de straat. wordt u wel eens verrast? Ja, wat is een verrassing? Ja, wat is een verrassing eigenlijk? Ja, ja dat vraag ik me ook wel eens af. Wat is een verrassing? Uh, dat ik afgelopen vrijdag geslaagd ben voor mijn rijbewijs. Dat was voor mij een verrassing. Ja. Een verrassingsverhaal. Nou, die zit in de buik. Die zit in de buik. Je zit, zit in de buik, nou gefeliciteerd. Ja. <laughs> ja, dat is eigenlijk wel de grootste verrassing op ja, dit moment. Uh... het afgelopen jaar wel, ja. ja. Ik ga het niet wereldkundig maken. Dat, dat, dat respecteer ik volledig. Jongen. Kijk, ik ben speciaal vanuit Hoofddorp naar Haarlem gereden. Want mijn dochter die wilde heel graag theeglazen hebben. Ze had punten gespaard, maar ze had er maar duizend. Eh, Douwe-Echtbers. echt persen. En we hadden wel 56, 100 punten nodig. Maar ja, die had ik. Dus de verrassing is, zij weet het niet, maar ze krijgt hartstikke mooie theeglazen. Nou, bijvoorbeeld, ik heb een hele leuke buurman, die is dirigent. En ik krijg regelmatig kaarten om naar zijn concert te gaan. Een verrassing. Ja, ik had een paar laarzen op marktplaats gekocht. En toen zei die mevrouw, die schreef me steeds e-mails over en weer: Van ik kom je wel even van de trein halen. Uh, in plaats van dat, dat ze ze opsturen. Ik dacht nog: zal ik hem eraf bellen en zeggen: Van stuur ze toch op, wat een gedoe. Ik dacht: ach nee, het is wel iets grappigs. En ze vonden in echt zo'n grietjehuisje, heel schattig allemaal. En we waren gelijk hartstikke vriendinnen. Het was zo verschrikkelijk leuk of we elkaar jaren kenden. Dus uh, wij gaan vriendinnen worden, helemaal via Marktplaats. Oh, ja, ik weet wel een heel erg verhaal, maar dat is eigenlijk geen leuke verrassing. Het is meer bijna een Roald Daal verhaal, zou ik maar zeggen. Um, we werden uitgenodigd. Ik zat op de toneelschool en we werden uitgenodigd... door een vriend van de regieassistenten. Hij had dan een verhouding met haar. En we werden uitgenodigd om met de hele klas en docent... te gaan eten op kasteel Neerkam. Nou, prachtig kasteel. Als student is het iets waarvan je denkt... dat kan ik absoluut nooit betalen. Dus wij zeiden, oké, okay, te gek. Dus we gingen met z'n allen, docent, drie leerlingen met aanhang... En dan die regieassistenten met die mannen. We zouden ontmoeten hem voor de eerste keer. We gingen eerst wat drinken. En toen zei die regieassistenten... Ja, maar we vieren niet alleen dat we jullie leren kennen. Maar er is nog iets. Dat moet je wel vragen. Dus we begonnen in de dikke dragonder met een drankje. En op een gegeven moment zeiden we... we begrijpen dat het over nog iets gaat. Nee, nee, dat moesten we later vragen. Nou, oké. Okay. Wij allemaal in auto's naar Kasteel kan nou ja, precies zoals je dat verwacht, uh, uh, van die rondschuivende lakijen. We mochten echt alles bestellen, maar die man was nogal vreemd. Dat was zo'n uh, man met de salaris en die dan een spijkerbroek droeg, maar die was wel gestreken. En hij riep me van, oh, maak dat ik me vrij durf te voelen en ik doe allemaal dingen die ik anders nooit deed. Maar goed, we zaten in dat kasteel en iedereen mocht bestellen wat hij wou. Dus het was een beetje een rare en ook heel bijzondere avond. Diner was klaar. We gingen rond een haardvuur zitten. Uh, met de heren Belle Cognac en iedereen wat hij maar wilde hebben. En toen werd dan de vraag maar weer eens gesteld. Dus toen zeiden we van... Nou ja, maar wat vieren we dan nu dan vanavond? En toen zei de man... Het feit dat mijn vrouw gisteren is overleden. Het was net alsof dat kasteel even een... Een, een schok maakte letterlijk. Dus iedereen zat werkelijk verbijsterd te kijken. En die regieassistenten... die zat eerst met een hele stralend ge, uh, gezicht... totdat ze onze reacties zag. En toen ging ze ineens op gepast. Gepast, oh ja, dit is erg. Nou ja, hij was waarschijnlijk gewoon blij... dat hij nu een legitieme verhouding kon hebben met haar. Maar ik zou het niet weten. En ik moet je eerlijk zeggen eigenlijk pas uren daarna realiseer je, je hebt zitten eten op de dood van iemand. En ook nog een bedrag dat je niet kunt zeggen van, uh, geef mij hier die rekening, die betaal ik zelf. Het was ook net alsof het steeds, uh, ineens donkerder werd in dat kasteel en we zijn echt gewoon naar huis gegaan en ik weet wel dat we ons nog weken daarna zo vreselijk hebben gevoeld en eigenlijk achteraf het nog steeds spijt dat ik niet gewoon geld heb geleend om zelf die rekening te betalen. Maar dat was de verrassing. <totstuk> verteld door Yes Vriends. Dit is de Studio iets daar voor al uw verhalen en vertellingen met een tik. Ik heb nog een beetje van me apropos... door het uh, bezoek net van, uh, van uh, Loes ten Brink... Uh, waar ik gesproken heb over Bertus Jonkers, een Utrechtse kunstenaar... en ik ga zeker nog met Loes ten Brink op, vervolg, op, nee, op reportage naar Utrecht... Op zoek naar dat werk wat me zo veel gedaan heeft. Ik denk dat het allemaal wel iedereen wel zoiets heeft. Is er een werk of een kunstwerk dat je zo raakt? Ik zou het wel een keer uh, beschrijven op onderzoek. Ik, ho Ik hoop dat we hem terugvinden. Um, ja, dan gaan we nu luisteren naar een, een verhaal van uh, Janneke Poering. Per mail kreeg ik een, um, een berichtje binnen dat ik genomineerd was. En uh, ik was nog nooit voor mijn werk überhaupt zo ver naar het buitenland geweest. Dus ik vond dat al spannend. En toen ik dus een paar weken later hoorde dat ik uh, elected was of gekozen was. Ja, toen vond ik het wel... Toen uh, kon ik het echt naar de groenteman om de hoek. om ik naartoe rennen om het gaan te vertellen. Toen voel ik het echt wel een grote eer. En wat vond het is uh, It's a great honor to tell you that you've been elected for a digital marketing course. Ik werkte dus bij een internationale filmdistributeur en um, die zat in Amerika... en daar hadden ze een digital marketingbureau. En daar mocht ik gewoon een week een uh, soort van stage lopen... omdat ik een van de talenten was in het bedrijf. Tenminste, dat werd een beetje zo gebracht. En uh, ik meteen naar mijn baas uh, of mijn leidinggevende om de hoek. Moet ik me voorbereiden, wat moet ik doen? Dus ik kreeg alleen maar, ik had alleen maar vragen. Het werd me ook verteld, die hele week was gewoon in kan en Kruiken alles werd geregeld. Uh, en toen moest ik ook echt drie dagen daarna weg. En toen ging je naar? Uh, naar New York, met de vliegtuig naar New York. En uh, in het vliegtuig heb ik echt uh, nog allerlei digitale marketingboeken meegenomen... Om, om gewoon goed in te lezen. Dus uh, het enige wat ik wist is dat ik op um, een bepaald tijdstip moest zijn... voor de welcome drinks, voor iedereen. Ja, dus met, kwam ik daar aan... Uh, naar dat hotel. ik was eigenlijk op de hete best wel relaxed. ik vond het vooral heel erg cool. dus ik vroeg <coughs> inderdaad aan de manager, waar zijn de deep focus welcome drinks? dat was hoe dat bedrijf heet en hoe dat allemaal uh, genoemd werd in de mails. oh, dan moet je daar en daar heen. dus toen wil ik naar, um, werd ik geleid naar het terras. dat is echt een stuk lopen. Nou, toen kwam ik daar aan. En toen zag ik eigenlijk niks, niemand. Dus, maar Heel mooi, weet je, om mijn uitzicht over Manhattan. En, uh, het was het s'avonds, was het, het was echt heel mooi. En toen moest ik nog een hoekje om en toen keek ik en toen zag ik daar dus mijn partner zitten. Ja, dat was bizar. Toen, toen viel echt meteen mijn mond open, mijn tong op de grond ongeveer. Gewoon echt verbazing. Ik kon eigenlijk niks zeggen in het begin. Het klopte gewoon ik, Wat doe jij hier? Ik, moet hier naar een, ik heb hier een, een borrel voor de start van de week. Ik snap er helemaal niks van. En hij liet me gewoon een beetje praten of een beetje bijkomen wat denk ik wel goed was. Want anders had ik überhaupt niet geluisterd, denk ik. Ik moest gewoon echt even vijf minuten acclimatiseren. En uh, toen uh, ging hij op zijn knieën en toen heeft hij me ten huwelijk gevraagd. En wat zei je? Ja, natuurlijk. Meteen. En het was heerlijk, want er was niemand bij, dus dat vond ik fijn. Nee, ja, ik vond het fantastisch. Hij wilde altijd wel trouwen. En als we dan wat gedronken hadden of zo, dan ging hij altijd op zijn knieën. En dan zei ik, hup, door, even normaal, we gaan door. En op het moment dat ik het eigenlijk wel een beetje leuk vond uh, om te gaan trouwen... Ja, toen durf ik dat helemaal niet meer te zeggen. Omdat ik altijd natuurlijk een grote mond had gehad van, dat hoeft niet. En dat heeft hij dus denk ik wel aangevoeld. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, ik vind het nu wel leuk, maar nu zeg ik er niet meer van. En toen heeft hij dus dit geregeld. Hoe lang is dit geleden? Dit was in 2007. 2008 hebben we getrouwd, 2007 heeft hij dit gedaan. Rond Thanksgiving, eind november. Het is nu, ongeveer vijf jaar geleden. Oh, Wat what wonder, is joy Mooie, verrassing, ja. De inmiddels echtgenoot van Janneke, Maarten. Die heeft voor zijn aanzoek echt het hele bedrijf ingeschakeld. Inclusief managers van de Amerikaanse vestigingen. Voor het geval Janneke ze zou gaan bellen. Want ze had natuurlijk uh, gegoogeld. En het bureau dat echt bestond... moest dus ook in de stunt worden betrokken. En al met al kreeg ze, kreeg ze dus geen, uh, geen stageweek... maar een uh, vakantieweek met een de rand. En heb ik hier staan... Dat we dadelijk iets gaan horen over een jongen... die zich heeft aangemeld bij een Sinterklaas-uitzendenbureau. Dus met mijter en baard de boer opmoet. Maar dat daar eigenlijk zenuwachtig over is. Ik moet een beetje denken aan, uh, aan, aan, de, aan de keren in, in, in, in mijn klas. We, we school, kleuterschool dat, dat Sinterklaas binnenkwam. En dan die Pieten, die met een paar handen vol, dan zo die, die, die, die peperen strooigoed daarbinnen smijt. En soms zo hard dat als het tegenaan kwam, dat het gewoon pijn deed. En het kwam op, bam, helemaal. Door, door, door, door, door, door het lokaal heen. En dat dat ook een hoop onder de radiator terecht kwam, natuurlijk. En dat je dan, uh, dan, dan na maanden nog zo'n dingetje tegenkomt. Helemaal onder stof en kleverig. En dan gewoon opeten, natuurlijk. Nou goed, we gaan luisteren naar, uh, naar een bijdrage van Jesper deze hier. Ja. Boven worden allemaal pietjes gesminkt en Sinterklaassen zijn zich aan het indrinken. En uh, ja, er heerst nogal een stress boven, want uh, ja, iedereen wil een Sint thuis. Ja, ik heb er wel zin in uh, als ik niet te veel gestrest word, weet je wel. Uh, dit is wel mijn eerste keer natuurlijk als Sinterklaas. Ik ben, ik ben nog maar 29. De meeste Sinterklaassen die ik heb gezien... Het zijn allemaal rond de 40, 50 jaar. Die hebben al van zichzelf al, uh, ja, iets sinterigs. Zo, Zullen we even naar het toilet toe gaan voordat we onderweg moeten gaan plassen? Dit is de Sinterklaascentrale. Hier staan iets van 20 Sinterklaas zich gereed te maken... ...om in uh, teams van uh, 1 Sint en 3 Pieter Amsterdam in te trekken. Hier wordt dus nog een fotoshoot aan de gang. Er worden daar in de hoek worden, nog wat mensen gesminkt. We zijn heel zenuwachtig, weet je. We zijn heel erg zenuwachtig. Ik heb er nou geen oog dicht gedaan. Ik ga er gewoon veel energie in stoppen. De beste, de beste Sinterklaas natuurlijk, hè? Uiteindelijk blijft het allemaal weer blijken, natuurlijk. De jongste. De jongste. Maar hij ziet er wel goed uit. Hij ziet... Ik heb de beste baard, jongen. Hij, was, hij is wel oud geworden, vind ik. Ja. Deze baard ruikt nog een beetje naar de vorige Sinterklaas. Ja, ja dat is vorige... niet zo mooi. Dat had je een nieuwe baard moet vragen? Nee, nee man. Dit is juist goed. Die zit de ah, spirit oh, van vorig oh, jaar. Oké, okay, oké. Okay. Doei, Thai. Doei. Het belangrijkste is dat jij alle kinderen een cadeautje geeft, maar niet live hard pakken. Niet uitpakken. Uit Waarom niet? Dat doe je pas als alle kinderen een cadeautje hebben. Want anders is de aandacht is weg. Want pa papa, mama gaat zich met een cadeautje. Moeder, opa en oma. Als iedereen nou een cadeautje hebt, dan zeg jij bijvoorbeeld van... Nou, iedereen heeft nu een cadeautje. Laten we het liedje zien of ook, kom maar eens kijken. En dan kunnen de kinderen een pakjes uitpakken. Nou, hebben ze het uitgepakt. Laat je de kinderen even naar je toe komen. Van, laat het even zien als je in de Sinterklaas. En dan is, jouw, dan is jouw act over. Dan is jullie act over. En dan is het zo: als jullie weggaan, pak je weer een handje. Strooi goed, je want je weer gaat weer schoot weer en het gaat, de riedel gaat in zelf, hetzelfde. Dus je kijkt. hebben Jullie dit al eerder gedaan? Ik heb het nog niet oh. Dus We zijn allemaal voor de eerste keer. Oké. Okay. Het kan zo zijn dat je niet het goede adres pakt met het, met het nummer. Iedereen wil jou binnen laten zien komen, Ja, dus ja. Dus wij hebben wel eens bij de buren gezeten waar wij helemaal niet horen. Uh. Snap je, dus als je zelf in de gaten houdt, zit de familie binnen, zijn een cadeautjes, staat er een stoel klaar. Wij zeggen dus, zet de stoelkavers in de klaar. Oké. Okay. Dus staat er geen stoel, dan denk je, hé, hey, we zitten verkeerd, zitten we wel goed? Ja. Dus Kijk goed op de lijst waar je, waar je terecht komt. Ja. Ja. krijgt dus briefjes, hè? Ja, briefjes. met die uh, over, mensen over die kinderen. En dan moet je dan. Dat is uh, wel Tussen die. Hier, ja. het is kwart over twee, hè? We moeten er half vier zijn, ja. toch? Ik heb nog wat tijd. Nog even drinken, zo. Ja, maar ik stel wel voor dat we over de kip Ik ga maar ik heb het graag zien door Sneeuw is nee, ofzo. het tijd, dus daar gaan we gewoon... De zak ja. van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Oh jongens, jongens, het is zo'n baas. Ach, weer een oogeltje. Ja, je rijdt nu echt een ferro, we staan al te laat. Zet hem daar ja, gewoon op de stoel. Oh, jezus, man. Kom, hier nou. Hier. Snel, snel. Stil. Stilte, stil, stil. Het is geheim dat ik... Ik ben hier niet. Ik ben hier niet. Ja. <laughs> is dit de goede straat? Ja, 35. Juist. <hums> <hums> Ja, hier is Sinterklaas. Is goed, ik kom eraan. Ik sta bij de lift, de derde. Oké. Okay. Oh, jezus. Hoe lang hebben we hier? Een half uur. Ja, ja. Hallo. Hallo. Kom maar. Oh ja. is, het huis, het is het goede huis, hoor? Dit is het goede huis. Dit is het goede huis. Hallo, jongen. Hallo. Hoe jij? Sinterklaas. Zing jongens! Ga ja, ja, in! Kom op in! Dat was de was de cadeautjes! Kom op jongens! Dat zijn de cadeautjes! Kom op jongens! We gaan we binnen! Snel! De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas. Sinterklaas. oh jongens, jongens, het is zo baas. Nou kinderen, Oh ja, dat zegt, dat zegt alles al, toch? Heel, heel, heel lief, jongen. We lopen zelf. En oh, ja. niet van de cadeautjes hè? God, dat ik. Oh, ik heb kop bij jongen! Ik heb toch een kop bij jongen niet te geloven! Waarvan? Ja, ik moet toch geconcentreerd, weet je wel. Het is, uh, het is gewoon uh, het is topsport hè, Sinterklaas. Yeah, topsports. Het was een sfeerverslag. Nou, rest me niet meer dan u een prettige Sinterklaasavond te wensen als u, het, als u het heeft. En zondag zijn we er weer dan over verdwenen geluiden. Hartelijk dank voor het luisteren. Wat fijn dat jullie er allemaal weer bij waren. En ik heb het zelf echt meegemaakt. Volgende week meer avonturen van Marten Minkama. En ik wens u heel veel succes. In aflevering 81 van ons luisterspel. Nu denkt u misschien...